niet kan dragen. Beveiligers op Schiphol leggen vanavond voor 10 minuten het werk neer. Ze vinden de werkdruk te hoog, zegt vakbond FNV. Er zijn de afgelopen tijd passagiers bijgekomen terwijl er minder beveiligers zijn. FNV denkt dat er nog meer acties zullen volgen. Schiphol vindt de acties voorbarig omdat er wordt gewerkt aan betere werkomstandigheden. De luchthaven dreigt met een kort geding om de werkonderbreking tegen te houden. Ziekenhuizen doen te weinig om de verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van de inspectie voor de gezondheidszorg. Medewerkers moeten bijvoorbeeld beter schoonmaken en ontsmetten. En ze moeten patiënten bij binnenkomst grondiger controleren op besmettelijke infecties. Van de 25 onderzochte ziekenhuizen voldeden er 22 niet aan alle regels. In Zoeterwoude is oud-politicus Aardegoede overleden. De Goede maakte in 1967 deel uit van de allereerste kamerfractie van D66. Hij was vicevoorzitter van onderpartijleider Van Mierlo. Verder had hij van de jaren 60 tot 80 allerlei functies... zoals hij is staatssecretaris van Financiën in het kabinet en tweede en eerste kamerlid en lid van het Europees Parlement. Voor de Europese verkiezingen was hij voor D66 één keer lijsttrekker. Aardegoede was 87 jaar. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht toenemende bewolking en later lichte regen. In de loop van morgen ook af en toe zon. Het wordt 14 graden op de Wadden tot 19 land in maart. Zaterdag wordt het 20 tot 24 graden. Vanaf zondag weer buien en wat minder warm. Dit was het. DFM verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De files lossen nu vrij snel op. Ze staan nog op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen Culemborg en Afwit Gelder-Malsen, drie kilometer. A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Dorp vier. Verderop richting Den Haag staat tussen Den Haag-Zuid en Delft-Zuid... 2 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoop het de Plein en Beverwijk... 8 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Woerden, 4.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 zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM. ZFM Jongs Zandvoort natuurlijk. Leuk dat je luistert naar twee Uur voor ZFM Jongs Zandvoort. Nog tot en met acht uur is Don't Let Me Down, The change smokers. EN MUZIEK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 Ik je verwaarloos, probeer dan niet te vergeten. Om mij te vergeven, succes zette mij op een dwaalspoor. En nu ben ik verdwaald op de aardbol. Hoe kan het dan dat jij me zo goed aanvoelt? Misschien gaat het dieper is zit ons thee navol. Zwarte bladzijden zetten het boek dat we deelden. Een nieuwe bladzijde in het boek wordt geschreven. Is dus hij altijd bij mij. Als jij iemand nodig hebt.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 Ik zijn geen probleem. Ik kan hangen met wie ik wil, boos zijn op wie ik wil, is even verschil, ik hail alleen bij jou, ik haal alleen bij jou. Ik laat alleen bij jou mezelf gaan, alleen bij jou, ik hail alleen bij jou, ik wil alleen bij jou. I don't let me out I No money. We gaan nog even één nummertje draaien. En daarna gaan we naar de evenementen. Ik, uh, ik heb de evenementen iets wat later verschuift. Zodat ik wat beter met de tijd uitkom en de muziek en weet ik het allemaal. Ja, dan moet je ook allemaal opletten. show weer met de evenementen naar nou dit nietje dit is Jess Claire met my love Dit is Jess Klin met My Love. Tijd voor de evenementen. Nou, daar heb ik niet zoveel te vertellen eigenlijk. Alleen maar dat 28 en 29 mei de Benelux Open Races. Nou valt mijn koptelefoon bijna van mijn hoofd af. Sorry. Het is dus 28 tot en 29 mei de Benelux Open Races. De Benelux Open Races verwelkomen verschillende clubrace series op het Circuit Park Zandvoort. Met een hoofdrol die is weggelegd voor de pittige Volkswagenkevers uit de Volkswagen Fun Cup. Volkswagen Cup bestaat uit verschillende wedstrijden op circuits in België, Frankrijk, eh, Frankrijk en zelfs Engeland. Het evenement op Zandvoort vormt een Benelux-meeting met de Endurance Race voor de Volkswagen Cup. Daarnaast zijn er wedstrijden voor andere series uit de Benelux. Kijk voor meer informatie op www.cpz.nl ja, en nu we het toch over races en circuits en weet ik het allemaal hebben. Waarschijnlijk hebben jullie het al meegemaakt. Afgelopen weekend heeft Max Verstappen gewonnen op de, op de Grand Prix van Spanje. Catalunya, het circuit. Geloof ik uit mijn hoofd. Weet ik niet zeker, maar goed. In Spanje dus. En dat moment, dat was zo mooi. En toen je Olaf Mol dat hoorde zeggen... Nou ja, ik zou zeggen, luister zelf maar... Man. dat ik dit als commentator meemaak, lukt niet meer. Bizar, fucking bizar. Jaren zit je naar dingen te kijken en te openen, en daar is hij. Max stap in de laatste bocht in Barcelona. Yo hey, Jo ho, yo fucking allemaal bizar. Ongelooflijk. Sportoverwinningen zijn zo mooi, en deze is. De allermooiste die ik in mijn leven gezien heb. It is What is happening? Wat is happening, jongen, Jonge, Straatfeest. Jezus. Niet normaal, dames en heren. Echt niet normaal. Deze Formule 3-tijd had hij een paar wedstrijden nodig, en toen ging hij ineens winnen. Hier heeft hij een jaar in het Torre Rosso gereden. Wordt hij midden erin overgezet en wint hij de grote prijs van Spanje. 1 uur 41 minuten met Kimi Raikkonen continu erbij. Yes, yes! Unbelievable, Max. Unbelievable. Max, Verstappen, 7, you are a racewinner. Fantastic. Wat a great debut. What a debut. Fantastic. Great, great job. Thank you very much, Christian. Thank you, wel, Christian, zegt hij. Hartelijk bedankt. Ah, niet normaal. Niet, niet, niet normaal Nederland. Dit beeld gaan we construeren. En deze man is een helft. Like like I can feel you watch your Emotion, emotion. Always one step ahead of me There's an ocean And that I'll catch you one day Keeps me going falling And deeper into outer space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 Swing Je hoorde mij lekker bezwingen Op een nummer Little Swing Van Aaron Chupa Man man man Wat was dat toch een mooi moment Je hoorde het hè van Olaf Mol Die was gewoon bijna in tranen Dat Max Verstappen won Het is alweer tijd voor de top 5 films Op nummer 5 staat Bad Neighbors 2. Voor 12 jaar en ouder. Deze is twee plaatsen gezakt. Op nummer 4 Money Monster. Voor 12 jaar en ouder. Deze is vier plekken gestegen. Zo. Dat is waarschijnlijk een hele goede film denk ik. En dan op nummer 3. Op nummer 3 staat Captain America. Civil War. Voor 12 jaar en ouder. Deze is helaas twee plaatsen gezakt. Die is gezakt van 1 naar nummer 3. Op nummer 2 de The Jungle Book. 12 jaar en ouder. En deze bleef gewoon lekker op dezelfde plek. Eh, Dat is ook goed. Dat je gewoon lekker op dezelfde plek blijft staan. Wat zal er op nummer 1 staan? Ja, Angry Birds, de film, die staat op nummer 1. Dat is van dat spelletje wat je op je, op je, op je telefoon kon spelen. Dat je, die, dat je die vogeltjes weg kon schieten en als je dan erop drukte, dan of splitsen die. Of dan ging, ging dat vogeltje wat het was, ging in één keer sneller schieten. Nou, dat was vroeger helemaal geweldig. Ook ik speelde dat altijd. Maar goed, dus op nummer 1... Angry Birds, de film. Voor zes jaar en ouder. Dat is ook de snelste stijger. Want die ging van plaats 7 naar nummer 1. Dat doen ze helemaal goed. Wij gaan verder met de muziek. Wat een, een wat ouder nummertje. Sex on Fire van Kings of Leon. No <laughs>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 Wat no me Ik weet dat je niet meer mij niet meer van dat no Ik no weet Je luistert nog steeds naar CFM Young Zandvoort. Je hoort de Duel El Corazon van Enrique Iglesias. We gaan nu Caro Emerald draaien met A Night Like This. En daarna gaan we Amy Winehouse draaien met Rehab. Je luistert dus nog tot en met acht uur naar CFM Young Zandvoort. You, are, you see the smoke start to Go to be I'm feeling like la di Stop and we don't quit In the club like we just shoot Two more, legit Up in this bitch and we so lit Oh my god, oh my goodness Feel good cause I'm sipping on good shit Two drinks got two fists Three chicks got two four six juice Hey Wait a second, wait a minute Take it to the next level Hey Turn up the bass And we about to get in trouble. The girls wanna play with boys, and the boys wanna play with girls, and the girls wanna play with girls. Boys wanna play with boys. Oh boy, don't you love this girl? The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 We zijn weer aan het einde gekomen. Als CFM interessant wordt, zometeen Alternative FM. Zoals ik dus al zei, het einde van dit programma. Zometeen Alternative FM met Jaap Koper. Tot en met 10 uur. Ik ga even kijken of ik mijn om kan vinden. Vorige keer deed hij het niet, dus ik ben benieuwd of hij het nu wel doet. Even kijken, hoor ik hem? Moet ik wel mijn geluid aanzetten? Is misschien wel handig. Zo. Ja, zo, so, hij doet het. Zo, dan ga ik even wachten. Oké, okay, daar komt hij. Mijn eindje, die het vorige keer niet deed, maar nu dus wel. Zo. En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom: oogjes dicht en snaveltjes ook dicht. Slaap lekker. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104,5. En in de ether op 106.9. Straks meer. VM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8.